Ik vind het zo lief. Het is Lauwens die dat even voor ons in elkaar frommelde. Goed, uh, wat hoor ik nou? Dat kan niet. Wat hoor ik? Oh, dat is nog een keertje. <laughs> Brad, de guitarman gaat gewoon door. Ik hoor hem, hè? Oh, wacht even. Ja, ik, Oh, ja. Nee, ik weet het... Ik weet hoe oh, dat komt, mensen. Wacht even. Wacht even, hoe doe ik dat geluid uit? Zo. <laughs> dat is mijn laptop. <laughs> ik wou net eventjes die video van uh, gaan delen op Facebook... Nou ja, sorry, sorry. Je zie je Joop helemaal verschrikt kijken: van waar komt het vandaan, dit geluid? Sorry. Oké, okay, we gaan iets anders doen. We gaan naar een hoorspel op herhaling uit 1977. Uh, een stuk het heet Zomaar een breimachine. Het is van de Franse schrijver Fernand Berset. Zo, eens even luisteren. Direct komt het nieuws. <klaars> Ik me niet kwalijk, Adeline. Ik dacht dat je boodschappen was gaan doen. Als je last hebt van de radio, zet ik hem wel af. Als ik jou je gang niet gaan stond, dat ik de godsgangselijke dag te blerren. Je luistert er niet eens zeg echt naar. gaat er jou alleen maar om dat je geluid hoort. Wat zeg je? Ah. Wat zeg je? Je zei iets. Ik vroeg mij alleen maar af hoe lang die oostenwind nog aanhoudt vliegtuigen stijgen al de hele tijd uit deze hoek op. Zie je nou wel dat je geen ogenblik naar die radio luistert? Zet hem alsjeblieft af. Ik gooi dat kring nog eens een keer in de vuilnisbak. Er komen er steeds meer over. Ze lekker wel gek. Ze hebben op de radio nog wel een staking aangekondigd van het grondpersoneel. Ze hebben op de radio een staking aangekondigd van het grondpersoneel. Waar heb je het over, Theodore? Over die afschuwelijke vliegtuigen... ...die maar onafgebroken over dit aardige huis bulderen... ...dat vlak bij het vliegveld Orly staat... ...en waar wij nog niet zo lang geleden ingetrokken zijn, Adeline. Ach, je hebt het over die vliegtuigen. Ja. Dat is vreemd, hè. Maar ik hoor ze niet meer. Trouwens, de buren hadden al voorspeld dat ik ze op de buurt niet meer zou horen zo zie je Theodor, ik heb daar maar drie maanden voor nodig gehad. Hm, drie maanden? En sinds wanneer heb ik die transistorradio, Adeline? Sinds vier jaar en acht maanden. Maar radio is niet hetzelfde. Radio daar stomp je vanaf, die haalt je naar beneden. Terwijl je van vliegtuigen. Vliegtuigen daar stijg je mee op. Groot verschil. Juist, ja, ja, ja, ja. ja. Ik zeg, ik ben alleen bang dat mijn zenuwen er op den duur niet tegen bestand zijn, Adeline. Ik ben niet zo gauw bang als het om jouw zenuwen gaat, Theodor. Jij bent immers het enige levende wezen met een gemiddelde lichaamstemperatuur van 33,5. Niets en niemand brengt jou ooit van je stuk. En kwaad worden ze er helemaal niet bij. Zelfs niet op die geniale geneesheer uit alle hoeken der aarde... die hier het hele jaar over de vloer komen. Ach, heb daar toch een beetje begrip voor, Adeline. Ze willen zo graag een verklaring vinden voor dat verschijnsel bij mij. Verschijnselen laten zich niet verklaren, die constateer je alleen. Heb ik om een verklaring gevraagd toen ik met je trouwde? Wel, <laughs> nee. Ik vond alleen je huid lekker koel cool en fris, meer niet? Ja. Wat koelbloedigheid betreft ben ik uniek. Alleen één ding... Ik zeg alleen één ding, verontrust mij een tikkeltje. Ik heb vanmorgen temperatuur opgenomen: 34. Ik vraag me af of die verhoging het gevolg is van dat helse lawaai dat maar niet wil ophouden. Klets, je hebt misschien een griepje te pakken. Hadden die vliegtuigmotoren, maar ik weet niet wat te pakken. Maar ze wisten hoe ik ze soms haat. Oh, yes, is nog aan toe. Als dat maar weer niet zo'n enge bloedspecialist is, met zijn pak vol bruine roestvlekken. Ach wel, nee. Ze weet heel goed dat ik ze niet meer ontvang. Nee, nee, ik zit te wachten op die bestellers, die me de laatste onderdelen moeten brengen van mijn nieuwe constructie. Ach ja, je breimachine. Mag ik hem al gauw zien? Ja hoor, ja, heel gauw. Wat een rijpzinnigheid eigenlijk, Theodor, met die machine van je. Ik begrijp er geen steek van. Zo gauw ik de laatste onderdelen binnen heb, zal je mijn bedrijf zien. Dat beloof ik je. En wanneer is dat? Oh, heel gauw, heel gauw. Professor, het, professor? U schijnt teleurgesteld, mevrouw. Nee, huh? nee, nee, nee, nee. Komt u binnen, alstublieft. Graag. Huh. Huh. Komt u binnen, ik was alleen een beetje verbaasd. Ik dacht dat het de bestellers waren. Huh? bestellers? Huh. Oh, ja, ja, ik weet het, ja. U beroemde breinmachine. Hè? Ja. Ach, en daar hebben we mevrouw. Hoe gaat het? Hoe gaat het? met u gehad over zijn breimachine? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ach, het is zijn nieuwste hobby. De dus zoetend. <middels> Uren zit hij in zijn eentje te knutselen op zolder... waar niemand hem op de vingers kijkt. Maar waarom dat nou een breimachine moet worden... en niet bijvoorbeeld een hydraulische pers of een... Een rijdende de wie zal het zeggen? Oh, misschien omdat het om een heel speciaal model gaat. Ja, maar voor zover ik weet bent u nooit zo warm gelopen voor de mechanica. Nooit, nee, nee. nee. Hebt u gelijk in, nee. Maar die drie maanden hè, dat ik hier woon, kreeg ik ineens een idee. Eén ding Goeie. begrijp ik niet, Theodore. Waarom koop je geen binnenlandse producten? Hm? Er komen aldo kisten met onderdelen uit alle mogelijke Duitse steden... Maken die lui beter breinmachines dan wij? Nou, uh, uh, laten we het alsjeblieft over wat anders hebben. Hè? Te tijd, geef ik jullie alle inlichtingen die je maar wilt. Er gaat een dominee voorbij. Nogal luidruchtig. Ja, ik word hem ook, zeg. En de vertel lieve mensen... Vinden jullie het hier prettig wonen? Oh ja, professor, ja? dit is een heerlijk huis. Ik begrijp eigenlijk niet waarom u er zelf bent uitgetrokken. Nee, te meer niet omdat u nog dichter bij het vliegveld bent gaan wonen. Op welke hoogte scheren die vliegtuigen daar over u heen? 10 meter boven het dak. Hm. Hier zijn het er nog altijd zo ongeveer 50? Ja, bij Boffen. Ja, en hoe? Ja, maar. Ja. Ja. ik ben gaan wonen in dat krot bij de startbaan. Ja? Ah, ja. Met ja? muren die gescheurd zijn door het lawaai. En ramen die om de drie dagen aan dicht gaan. Om als het ware aan de bron van het probleem te zitten, Zodat ik een machtspositie in kan nemen tegenover de verantwoordelijke instanties. Och ja, ja, ja. Ik vergat even uw voortdurende bemoeienis met de VBH de, de KLM. De... Nee, nee, nee. De VBH LML. O oh, ja. De vereniging tot bestrijding van het helse lawaai in het moderne leven. Ja. Neemt het lede tal al aardig toe? Och, we mogen niet klagen. Als nationaal overkoepelingsorgaan heeft we pas herbenoemd als president. En terecht. Uw persoonlijke inzet is niet gering. <hijen> Zegt u dat wel? Zegt u dat wel? Zeg, zal ik jullie eens wat vertellen? Nou, nou, nou? Nou, nou, ze hebben geprobeerd me op te kopen. Ja, nee. is niet waar. Ja. Ik heb een geschenk ontvangen van de directeur van onze grootste luchtvaartmaatschappij. Oh ja, wat dan wel? Doe chocolade? Oordopjes. Ja, zeker. Ah. Een kist vol oordopjes, beste mensen. En? Ja, ze gingen natuurlijk meteen de vuilnis bakken, dat voel je wel. Ah, worden jullie nou toch ook lid van mijn vereniging? Het spijt me hoor. echt waar. De radio irriteert Adeline Mateloos, maar de vliegtuig hoort ze niet meer. Nee, nee. En wat mij betreft, de enige vereniging die mij zou interesseren... zou er een zijn van mensen met een temperatuur van onder 33,5. Maar aangezien ik de enige ben op de hele wereld... zal ik wel altijd een eenzame ziel blijven. Is dat nou echt je laatste woord, Theodor? Ik ben bang van wel, professor. Dat maakt ontzettend verdrietig. Laat je dat voor gezegd zijn. In elk geval, als ik dat geweten had, had ik dit huis nooit aan jullie verhuurd. Maar professor, u hebt het ons opgedrongen. Ja, omdat ik dacht dat jullie goede vrienden waren. Dat het lawaai dag en nacht jullie zo wat krankzinnig zou maken. Maar er is blijkbaar niets dat jouw kalmte kan verstoren, is het wel, Theodor? Oh, jawel, jawel. Ik had vanmorgen 34 koorts. Ben je dat ook nou erg? Ik zweer het u. Nou, wat dan lid? Ik heb je lidmaatschapskaart al meegebracht. Ja, maar gaat mijn temperatuur dan omlaag? Huh? Nou ja, dat had ik niet beloofd. Ja, oh, nou, zie je nog wel. Hè? Wat gebeurd? Huh? Zegt er wat gebeurd? Nee, professor. Dat was weer een vliegtuig. Ja, dat hoor maar ik ben niet doof. Maar onder het geluid van het vliegtuig hoorde ik duidelijk de wel. wel. Maar... Huh? dan hebt u goede oortjes aan uw op. Ja ja, ja, ja, dat hebben ze alweer gezegd. Ja. Moet je niet open doen. Huh? Ja, ja, ja. Zullen de bestaar zijn? Ja hoor, ja, daar zijn ze. Dag heren, Dag kom je op, ja. he? Voorzichtig, pas op het drempeltje. Zo, is het zwaar? Nee, het is lichter dan anders. Goedemiddag samen. Goedemiddag. Dag, Goedemiddag. Goedemiddag. Dag dame, meneer. Dag meneer. Oh, de vorige keer was het niet op de tillen, maar dit is maar beugelschil hoor. Kom naar Stuttgart, kijk nou uit waar je je poot in zet, stommert. Moet ik eerst naar boven, meneer? Ja, zoals gewoonlijk, voor de zolderdeur. Ik pak hem zelf wel uit. Zoals gewoonlijk. Ik hey, pas op met de punt. Van die kist, sukkel. Je moet meneer zijn deurposten. Ja, zo. Stop, sukkel. Nou, dat kan ik niet meedoen, hè? Nou, meneer, oh, ik moet het al zo lang met hem doen. Nou, oh, kijk uit. We gaan de trap op. Zal ik zeg: zal ik een handje helpen? Oh, nee, dank u, meneer. Oh. Het is niet zo zwaar. Hey. Dit is de, de laatste lijn. zending, jongens. Ja. Dit zijn zogezegd nog een paar puntjes op één. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Acht keer. Acht keer zijn we nou al hier geweest. Om het hele weer van te krijgen. Ja, ik wil niet nieuwsgierig zijn, meneer. Maar wat zit nou eigenlijk in die kisten? Ja. De onderdelen van een breimachine. <laughs> een breimachine. Acht kisten van honderd kilo. Als je me nou belazert. Daar kan je nog eens een kruisteek in opzetten, opzitten. <laughs> heb je daar daarboven de vloeren ja. laten versterken? Och, bol, weegt goed zoveel. waar, dat heb ik niet aan de dag. In plaats van die idiote vragen, stellen we nog. Zou het beter zijn als je even behoorlijk mee Kijk eens aan! Hey! Ik zeg. Kijk eens aan. We zijn al op zolder. Zet maar neer voor de deur, ja. Uh, heb u niet liever dat we hem naar binnen dragen, meneer? Dat, dat vraag je nou elke keer als we hier komen bal gehakt. Meneer heeft al acht keer nee gezegd. Ben je toch stom? Uh, ik geloof dat uw maat gewoon nieuwsgierig is. Ik kan u geen ongelijk geven. Z Zit uw machine al helemaal in elkaar? Ik hoef alleen nog maar de onderdelen die in deze laatste kist zitten te monteren. De, de breipunnen, zo gezegd. Ja, zo gezegd, ja. Is er nou geen mogelijkheid dat we hem zien? Heel even maar. Later, later, later. Ik, uh, ik stuur u een uitnodiging. Oh ja, meneer, ik ben gek op breimachines... Maar me nou heel even door een sleutel gaat kijken. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik dichtgestopt met uitgeplozen touw. <laughs> <laughs> mijn, mijn vrouw is ook zo nieuwsgierig, hè? Wat <laughs> jammer nou. Zeg, Rozenwater, <laughs> heb jij nog niet in de gaten dat je geweldig staat te drammen? Drammen? Ja, neem me niet kwalijk, meneer. Hij is nog niet in het vak. Hij is nog geïnteresseerd nu, wat hij vervoert, begrijp je wel. <laughs> Moet u nagaan. Gisteren hebben we 100 kilo witte poeier afgeleverd bij een Corsicaan. Ja. En die stomme hond, die hadden al geweld aan ruiken. <laughs> ja, die Corsicaan die moest hem een opduvel geven. Nou ja, Niet iedereen is zo aardig als u, meneer. Ja, Als die Corsicaan jou je gang had laten gaan, had je je neus erin gestoken. Ja, ja noem je dat hygiënisch. Nou, we smeren hem maar weer, meneer. Ja. ja. ja. Je hebt de meneer al lastig genoeg gemaakt Vooruit, uitziet. Ho, ho, Uw vriend maakt het mij helemaal niet lastig. Ik weet het een arschelmiet, maar is zat niet onder mij hè? Zo, meneer, uh, heb je zin in een glaasje wijn? Zoiets kan je niet afstellen. Uh, uh, uh. Andere keer graag, mevrouw, want de plicht roept. Eén hey, één klein sloopje, de kant op wel. Ik ben de baas, hè? Pas op, jij. Dag mevrouw. Dag uh, meneer. Dag, Dag eh, uh, jouw, meneer. Dag meneer. Meneer. Wat doe je in de keuken? Ik heb die fles uit de koelkast gehaald. Zo. Hè? Huh? lekker zegt dat champagne. Die wou je toch hoop ik niet aan die bestellers geven? Oh, vindt u zich niet op. Het is maar een mousserend wijntje. Niks bijzonders. Oh. Oh ja, dat waren hoezeer we zeer weentje. Zit ik was van het Ik Zit ik recht naast van het Oh ja, dan zult u langzamerhand wel een alcoholicus geworden zijn, professor. Haha, <laughs> wel als de dood om het te waren. Ach, oh, Theodor, waarom schiet je niet op met die fles? Wat ben je toch een slechte gastheer? Uh, ik. Uh, hij. Uh, hij is niet om op te drinken, hij is voor de. Voor de inwijding. Voor de wat? De inwijding. De inwijding? Ach, natuurlijk. Je breimachine, Theodor. Je wilt hem dopen, net als een vliegtuigmoederschip. <laughs> een vliegtuigmoederschip? ja. Jouw humor is uniek, Adeline. Nou, kom. Zullen we naar boven gaan? Ja, ja. laten we doen. Ik u uh, een beetje plaats maken, professor. He? Huh? Voor ik de deur open doe. om u mijn meesterwerk te laten zien. ga ik eerst de kist openmaken. Houd jij even de fles vast, Ariel? Maar... Ja, nee, Wat een etiketten, zeg. Stuttgart, Mannheim, Nairobi. Hoekadoedo. En gedaanig. Zitten de Afrikanen tegenwoordig in de breinmachine, beste? Let op, let op! Ik haal de MUZIEK ja. Merkwaardig. Als dat breed haalde zijn, dan zijn ze wel van een groot kaliber. 20 kilometer. Het lijken wel zetpillen. Heel grote zetpillen. Ja, lieve voor... De moderne techniek staat voor niets. Ongelooflijk. En nu mogen jullie de machine zien. <tie> <tie> e Twee, drie. Deurtje open. Lampje aan. Oh. Oh. Oh. Nou, nou, nou. Wat zegt u ervan, professor? Wat ik al zag. Oh, laat ik zeggen dat ik me nooit een breinmachine heb voorgesteld in deze vorm. Waar is die bril voor die aan die lange pijp zit, die recht naar oh, zeker om de spinnenweb aan de zoldering te bestuderen? Een beetje schoonmaken zou hier echt geen kwaad kunnen. Nee. Dus uh, als ik het goed begrijp, gaat u hier op dat metalen stoeltje zetten. Ja, ja. U draait aan die twee kleine handvatten. U kijkt door de bril. Dan drukt u met uw rechtervoet op dat pedaal hier en... Dan breidt hij. Dan breidt hij. En waar is de wal dan? Oh, nou ja, die wol... Ja, die hoort er toch bij? Die, die hoort er ze zeker bij. Tuurlijk. Denk je, door dat het een heel vreemde machine is. Ik hoop dat die niet te veel gekost heeft. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb hem uit de uitverkoop, lieve. Oh, het is dus niet het nieuwste snufje op technisch gebied. Nee, nee, nee. nee. Het is zogezegd een afdankertje. Zal ik jou eens zeggen... Waar dat ding me aan zou doen denk als hij geen dak was. Hé hey, ja, graag. Je zult wel lachen. Maar ik zie dat te kijken. We, wilt, wilt u dat nou nog eens zeggen? Ik heb het niet goed verstaan. Ah, goed, ik herhaal. Ik zei dat ik het krankzinnige gevoel heb dat ik naar een luchtafweer kan ontstaan te kijken. En het dak zit u dwars, bij dat gevoel? Ja, je zekere zet wel, ja. Uh, nou, mag ik even? Zal, zal, zal ik dat luik wegschuiven? Alsjeblieft. Oh, oh, oh zie nog een toe, de sterren. Hè? Ja, ja. Ja, dat luik heb ik helemaal zelf gemaakt. Ik had natuurlijk weer iets automatisch gehad met één enkele druk op de knop. Deer Keef die. Zoiets, ja. Maar dat is erg moeilijk voor een knutselaar zoals ik. En duur. Zal ik je wat zeggen? Ja. Het is wel degelijk no, een Nou, één vraag brandt mij op de lippen. Waarom moesten wij nou denken dat het een breinmachine was? Mm, ik wil de Adeline niet ongerust maken. Bovendien zit ze in de liga ter bestrijding van de verkoop van oorlogspeelgoed in de warenhuizen. Oh, maar daaraan heb ik al een hele tijd geen contributie meer betaald. Bovendien, zolang jij met dat ding aan het spelen bent, luister je tenminste niet naar de radio. En op deze manier denk jij een uitweg te vinden voor je haat tegen vliegtuigen. Door soldaatje te spelen op zolder. Pief, paf, poef. Kinderachtig. Misschien gaat zijn temperatuur dan wel weer naar beneden. Oh, het zou toch veel volwassener zijn om lid te worden van de VBHLML. Veel doeltreffender ook. Doeltreffender? Oh, dat weet ik nog niet zo net. Kijk die eens naar mijn kanon. Pik zwart en glanzend. Is het niet mooi? Het is een waffenfabriek. Zwitsers merk. Kaliber 20 millimeter. Het werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Het vuurt dus maar 400 schoten af per minuut. Meer dan genoeg om net te doen alsof. Waarom niet, professor Jean? Hm. Zeker. De Tweede Wereldoorlog, zeg je? Vreemd. Het ziet eruit als nieuw. Nou, vorige eigenaars hebben er erg goed voor gezorgd. Men zorgt altijd erg goed voor wapens. Is het um, erg onbescheiden om te vragen hoe je eraan gekomen bent? Oh, het is nog niet direct een artikel dat je bij de eerste de beste ijzerhandel kunt krijgen. Relaties. Relaties met de tegenwoordige minister van oorlog van een Afrikaanse republiek. Zodoende. Zodoende, ja? En dat allemaal vanwege een speelgoed ding. Adeline. Wil je me nu de fles champagne je geven? Oh ja, het vliegtuigmoederschip moet gedoopt. Niks, vliegtuigmoederschip. Vliegtuigmurder, daar zou je bedoelen. Oh, oh, ogenblik. Een ogenblik van stille overpeinzing, graag. Zo, dat is gebeurd. Kijk nou eens, je hebt vlek op de vloer gemaakt. W wilt u me even excuseren, professor? Ik ben zo terug. Kijkt u ondertussen maar eens door de bril. Dat is heel boeiend. Oh ja, graag. Even kijken. Met mijn goede oog. Eens kijken. Nee, maar. Dat is enig. Door het maanlicht zie je de boot oh. Moet je kijken. Het vliegtuig ging precies naar de as. Dat is allemaal doodsimpel. Je moet alleen op het goede moment dat pedaal intrappen. De vliegtuigen vliegen over op een hoogte van uh, 50 meter. Je ziet ze heel groot. Je moet dus wel blind zijn om ze dan nog te missen. Mag ik even, professor? Theodore. Wat ga je doen met die stripzetpillen? Maar Kanonnen zijn net foto toestellen hoor. Je moet ze laden, lieve. Ga je hem laden? Oh, je wilt met lassen van schieten, ja. <lacht> het is werkelijk een schitterend stuk speelgoed, Theodor. Maar je zult wel veel herrie maken. In mijn hoedanigheid van voorzitter van de VBH enzovoorts, moest ik je eigenlijk een standje geven. <lacht> Doet u maar wat u niet laten kunt. Zo, uh, zo. Nou, nou ga ik op het stoeltje zitten. Zo, hoe laat is het? 19 uur 38. Het volgende vliegtuig is voor Zürich van de Zwitser. Hele goede maatschappij. Ken jij de vliegtuig uit je hoofd? De dienstregelingen? Natuurlijk. Een vliegtuig vol Zwitserse onderdanen naar beneden gehaald... door een eveneens Zwitserskanon. kanon. Ah, oh, dat is grappig. Zo'n samenloop van omstandigheden. Dat oh, is toch een grapje, hè, Theodor? grapje? Hoe komt hij ermee? Ja, Ah, jawel, jawel. Ah, wel nee. Kijk dan toch eens goed, professor. Die lekkere strip met granaten zit toch in het magazijn? Of niet soms? Theodor, hè? Ga ogenblikkelijk van die stoel af. Hou je bek, trut. Oh, oh. oh, wat een belediging. De eerste in vijftien jaar huwelijk. Theodor, ik ga naar elkaar. Stomme mens heeft me afgeleid. mis. Het is voor het eerst dat ik jou zo nerveus zie, kerel. Als kort. Ik heb minstens 35. Zullen ja, we eerst even praten voordat je een stommiteit uithoudt? Een stommiteit? Die hebt u destijds al uitgehaald, professor. Toen u ons dit huis zo aanpreest. Haha, dan had u het ons maar niet moeten opdringen. Van de eerste dag af dat ik hier zit, heb ik maar naar één ding gesnakt. Er een stelletje naar beneden te halen. Die Zwitser heb ik gemist, maar de volgende pik ik. Parijs, Kopenhagen. Ja, die ongelukkige Denen kunnen toch niet helpen? Rijdt toch zeker prima treinen? Dadelijk ...trap ik het pedaal in... ...en dan schieten er vier granaten uit... ...die zich in de romp boren. Techniek is iets geweldigs. Theodor, Theodor, gebruik je verstand. Dat vliegtuig komt op een dichtbevolkt stadsdeel terecht. Wie weet op een school? Scholen zijn er lang uit. Het is bij acht. En de avondscholen dan? Oh, daar heb je hem. Daar heb je hem. Kijk op het lijf gejaagd. Dury, ik begrijp het niet. Wat kan er nou zijn misgegaan? O, oh, o, oh, stommer die ik ben. Ik had de veiligheidspallen nog opzitten. zitten. Ja, jammer van de denen. Ja, of gelukkig voor ze. Zo kan je het ook opvatten. Jij komt nog eens lelijk op de koffie met die zogenaamde grapjes van je. De volgende is Parijs-Rome. Ja, die laat ik lopen. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik een Italiaanse kok om zeep help. Oh, als we eens Italiaans gingen eten. Ja, goed, goed, goed. Maar eerst haal ik de Parijs-Frankfurt naar beneden. Ik heb de pest aan zuurkool. Oh ja, natuurlijk. Nou ja, kom. We gaan met z'n drieën pizza eten. En die klaar van bij jullie. Achterstanden. Nee, nee, nee. het moet uh, eerst loef nog even goed te doen. Wat oh, ben je toch nog een baby? Houdt u van Duitsers, professor? Tuurlijk wel. We leven tegenwoordig toch in een verenigd Europa, Theo? Een uh, zuurkool met spek, Europa. Ach, ik snap jou niet meer, Theo. Je koppelt een of ander vreemd nationalistisch ressentiment aan een schijnhandeling... en dat doe je op een bijzonder kwalijke manier, als ik het zeggen mag. Schijnhandeling? Wat voor schijnhandeling? Ik schiet echt, professor. Duitsers, Chinezen of Grieken, ze krijgen het allemaal recht voor hun raam. Ja, schiet op. Ik heb honger als een paard. U moet niet zoveel praten, professor. Zo kan ik me niet concentreren. Ik heb maar een fractie van een seconde om te schieten. Als ik even te laat ben, is het vliegtuig al voorbij. Dat hebt u zelf gezien bij die Zwitsers. Houdt u alsjeblieft uw mond. Anders zitten we hier morgen nog. Ah, daar heb je hem. Hij <truimert> verdraait nog aan toe. Net gemist. En toch heb ik geschoten toen hij midden in het kruis verscheen. Wacht even, moet je kijken. Oh, oh, ik heb hem toch in de staart geraakt. Hij komt rook uitje. Hij keert terug naar Orly. Hij gaat een noodlanding maken. Wat een, wat een knoeiboel, die dingen gaan ook nooit zoals je het je voorstelt. Oh, alle vluchten zullen nu verder wel gekanseld worden voor vanavond. Laten we maar een stukje gaan eten. Maar, maar, maar wat ze dan allemaal minus? Nou ja, dat heb ik nou al honderd keer gezegd. Waarom geloven de mensen me toch niet? Dit wordt de eerste vredige avond sinds maanden. En daarom ga ik Adeline vragen of ze een spaghetti bolognese voor ons wil maken. Oh, ik heb geen trek meer. Uh, wat kijkt u toch naar me, professor? Bent u soms bang voor mij? Well, nee, bij wel. Ik heb een lege patroonhuls op mijn linkeroog gekregen. Kijk maar, ik word helemaal dik. Oh, Adeline legde wel een koud lapje op. Kan ze reuze goed. Alle mensen. Hoort toch die stiltes. Ah, oh, wat een genot. Maar waarom heeft dat vliegtuig maar één kogel in zijn bast gekregen? Hoe zou dat nou toch komen? Oh, dat is zo'n kwestie van belastiek, beste jonge. Ja. Huh? 50 meter ben je van je doelwit verwijderd, dat is weinig. Maar toch hebben jouw granaten tijd nodig om die 50 meter af te leggen, niet waar? Ja. Daarom moet je vuren terwijl je een punt in het vizier hebt... dat net even een paar meter voor het vliegtuig ligt. Dat zijn precies die paar meter die je nodig hebt om je granaten... Pats! ...midden in het vliegtuig te jagen, gesnapt? Maar ik snap het! Middenin. Ja. Oh, dus het is mijn eerste granaat geweest die de start geraakt heeft. Ja, zo ligt dat, ja. En, en, en, en de anderen zijn gewoon de ruimte <laughs> Professor, mijn bewondering. Morgen schiet ik raak. Nee, nee, vredesaam. Nee, nee, dat niet. Oh, nou, nou, toe, schrijf, uit, schei uit. Professor, schij uit. Niet schoppen tegen mijn kanon. Het is Zwitsers fabricaat, ja. weet u wel. Ja, u krijgt het toch niet kapot. Ik wil niet dat jij de hele burgerluchtvaart in de houdt. Ik wil het niet. Ik ben aandeelhouder van Lloyds verzekeringen. Mijn dividenden zijn meer dierbaarder dan jij met je flauw kun. Voorzitter van een anti-lawaaibond en tegelijkertijd aandeelhouder van Lloyd. één en dezelfde persoon. Hoogst merkwaardig, vindt u niet? Ja, zijn zo tegenstellingen in de menselijke natuur. Begrepen? Wat gebeurt? Waar? Beneden, bij jou. Oh, u hebt een scherp gehoord. Heeldoor. Oeh, er zijn twee hier je die hier willen spreken. Ogenblik, ik kom. het overloop. En de deur dicht. laat, heren. Alsjeblieft. Daar heb je die beroemde breimachine. Als ik iets in mijn kop heb, dan heb je het niet ergens anders. Nee, maar... Dat zijn mijn vrienden de bestellers. En niet in uniform. Ach, zien ze er niet keurig uit. Inderdaad. Zijn dat de borstlinos die u op hebt, heren? Ja. Hoezo? Hm. Je zou ze af kunnen nemen. Nemen we ze af, chef? We houden ze op? Hebben jullie geruild? Geruild, hoe bedoelt u? Nou, zo even was uw collega, de chef. Maar jullie doen om en om, hè? Als ik het goed begrijp. Zo even was zo even. Oh. Dus die breimachine hebt u helemaal alleen in elkaar gezet met de onderdelen die wij, de chef en ik, hm? in het zweet onze aanschijns hier naartoe hebben gesleept. En u hebt geen enkele fout gemaakt. Waarom zou hij een fout hebben gemaakt? Theodor is een bijzonder handige jongen. Wij stonden daarnet onder uw raam toen u dat ding aan het proberen was. Dat was geen... Ernest, Torini, ik voer het woord. Ja, chef. Wij dachten dat er iets misging. Het ding maakte nogal lawaai, hè? Tja, dat is een eigenschap van dit soort uh, machines. Uh, schrijf op, Nestorini. Ze geven toe dat ze lawaai gemaakt hebben. Vreemde houding voor een paar bestellers. Kunnen er per ongeluk een paar onderdeeltjes zijn losgeschoten. En door die opening daarboven een vliegtuig hebben geraakt dat toevallig laag overvloog. Heb jij iets gemerkt, Theodor? Nou, het... Is mogelijk dat we een, een, een paar schroeven hebben losgelaten? Ha. Schrijf op, Nestorini. Hey, u schijnt gegevens te verzamelen, heren. Wij stellen een misdrijf vast. Dat is alles. Politie. <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, ah. Grapjassen. <lacht> jullie dachten dat jullie ons te slim af waren. Maar we houden jullie al een hele tijd in de gaten. Zwijg, Nestorini. Ja chef. Als u mij toestaat zou ik graag een vraag willen stellen. Bent u echte bestellers of echte politiemannen? Leg uit Nestorini. Ik ben een niet echte chef-besteller en hij is een niet echte tweede besteller. Daar tegenover is hij een echte politiechef en ik ben een echte politie ondergeschikte. En dat vind jij heel verdrietig hè Nestorini? Uh... Ja, ja, ja. Ja, toen ik chef besteller was, toen, euh, toen vond ik het heerlijk om u te grazen te nemen, chef. Ja. Interessante studio voor het menselijk gedrag. Dus u hebt mij al een hele tijd in de gaten. Wij hebben opdracht om zeer speciaal te letten op de mensen die dicht bij de startbanen wonen. U bent niet de eerste die zich gekke dingen in het hoofd heeft gehaald door dat eeuwige vliegtuigenjammer. Nee, maar hebben ze dan al meer met een kanon geschoten? nee. Wat dat betreft bent u nummer één. Gefeliciteerd, meneer. Dank u wel. Ja, ja, en ook namens mij van harte. Dank u, dank u, dank u. Dat idee van die breimachine, meneer, ja, dat is uniek. Maar u hebt buiten de waard gerekend. Of liever, buiten mijn chef. Ja, ja, ja, zeker. <laughs> Meteen, na de eerste kist, zei hij al... ...daar klopt iets niet, Nestorini. Trek je overal aan, dat is een mooie gelegenheid... Om de armspieren wat te oefenen. Dat was letterlijk wat hij zei. Nou, mijn compliment, chef. Ach, ach. Ja, ja, ja, ja, ja. Mag ik mijn compliment daarbij voegen? Ja, van mij ook. U hebt een flinke speur dus. Ja, maar we zijn er nog niet. We moeten het hele soepje nog inrekenen, Nestorini. Gaat u mij in de gevaren stoppen? Nou ja, dat is ook een vraag. Het zou wat moois worden als we iedereen zijn gang maar lieten gaan... om op lijnvliegtuigen te schieten en naar beneden te halen. Ah, de gemeenschap moet zich daartegen beschermen, meneer. Ah, en de schade aan die Boeing... dat gaat u een lieve cent kosten, meneer. Want ik weet niet of u het weet, maar wie schiet moet op de blaren zitten. Ah. Nee, nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Kom op met je handboeien. Ja, naar story kom 9. mee, soepzootje. Arresteert u mij ook? Nee, nee, nee, nee. Mijn vrouw en de professor waren totaal onkundig van mijn activiteit, hoor. Oh, de... Ik ben de enige schuldige. De professor houden we nog wel in de gaten. Hij wint zich over bepaalde dingen veel te veel op. Hij staat niet zo best aangeschreven. Ik sleur u mee in een afschuwelijk avontuur, professor. Oh, dat geeft niet, Theodor. De rol van Martelaar komt mij heel goed van pas. Ja, maar dat is toch... Die geweldige autoriteit bij de leden van mijn bond. Maak je niet druk. Ik heb relaties. En bovendien ben ik het als aandelen, hoor. Vooruit. Opschieten. Ik heb nog veel ja, meer te doen. Kom, ja, nog. nog. Ellendig. Ah, ja. Ellendig om weg te moeten, hoor. Ja, De eerste avond zonder Harry. Nou, ja. tot ziens, hoor. Dat, dat dan... zie je stuur je wel een kaartje. Toch, toch. Eens even door dat ding kijken. Eens even kijken, zo. Hier gaan zitten. En dan met het goede oog. Vlak voor die bril. Oh, ik zou best eens zin hebben om een van die vliegtuigen te pikken. Wie is dat? Oeh, oh. oh. professor. -tje. Adeline, het is gelukt. <laughs> Eindelijk, Eindelijk. alleen. Met z'n Zomaar een breimachine. Door Fernand Berset. Vertaling Josephine Schneider. Rolverdeling Theodor Koen Flink. Adeline Willy Bril. Professor Willy Ruis. Eerste besteller Bert van der Linde. Tweede besteller Floor Koen. Technische realisatie Ad van der Ven. Assistentie. Henk van der Stich. Regie Bert Dextra. Nou, dat ging me lekker traag. Een overspelige Adeline. Ha, ah, nou, over naar een impressie van wat Tom Lanois... op 21 maart liet horen in Theater Carré. Een prachtige voordracht van zijn roman Sprakeloos. Over zijn moeder, amateuractrice tot in haar tenen. Getrouwd met een slager die door infarct haar spraak verliest. Een van de motto's van het boek komt uit dit lied van Anthony and the Johnsons I is fallen lips of falling Hair is falling to the ground, slowly and softly, falling, falling, down in silence to the ground. Oh, the world is falling, falling. Ze ligt op intensive care. Met bliksemende blik. Na een nacht van gedwongen rust weer onvermoeibaar schuimwekkend in haar ongekende taal. Haar nieuwe duivelse dialect.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 Twee van de weinige woorden die nog normaal uit haar mond rollen, die ze articuleert als van oud. Zij het ondraaglijk luid soms en in verschillende toonaarden, de ene direct naar de andere, zonder overgaan. Beledigd, smekend, smalend, smakelijk, woest... Een beetje. Haar hele register van amateuractrice, uitgeprobeerd op één repliek van slechts twee woorden, des te schrijnender,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 Zij, zij, zij, en die prachtige, barokke, precieze, nooit opdrogende woordenstroom van wanneer. De weluidende spraak die zij zoveel jaar zo meesterlijk machtig is geweest. Haar tongval van voor deze rampzalige avond, de taal van haar vroegere ik, mijn oudste bron, mijn moedertaal, mijn verbale DNA, zij...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 In kollig zwart-wit klonk dat, koket, en plagerig in deze harde ziekenhuiskleur. In dit buislamplicht is het een litanie van opstand, onbegrip, woede, pijn, een beetje. Daarna weer volop spastisch gehakkel en gegrom, als van een wolveon, schuim op de lippen. Afhazie. Ze heeft mij nog niet opgemerkt, goddank. Ik, ik mis de moed.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 van slechte opera's met mijn voorbarige veroordeling. Dit, dit kon toch niet opnieuw een geval zijn van haar klassieke aanstellerij. Zover zou zelfs zij het toch niet durven drijven: niet dat ze aan haar proefstuk toe zou zijn. José Verbeke, zo stond ze op iedere theateraffiche. Onder, onder haar eigen naam, haar meisjesnaam. Niet uit feminisme. Dat feminisme, dat vond zij een, een scheldwoord, Bevrijding, dat heb ik niet nodig, hoor, heb jij bevrijding nodig? Emancipatie, dat is iets voor zeurkousen en neurastheniques. José Verbeke dus, die duin ze terug voor niets. Een beetje verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je.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 ooit al meegemaakt. He. Ze kenden dat alleen maar uit hun boeken. Zij, met die, met die bizarre trots, alsof haar gebreken haar status bekrachtigen van uitverkorenen. Plat gezegd, he. ik kan zeggen zoals het is. Het is een wat deftige gelegenheid, maar goed, ik moet ja, eerlijkheid, uh, mijn gat groeide dicht. Ja. Met geen mogelijkheid kon ik mijn geen nog doen. Uh, ze, ze, ze hebben mij dan moeten openrekken, met uh, een speciaal apparaatje.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 Op mijn buik natuurlijk, ah, ja. En ik werd ondanks de verdoving direct die pijn gewaar. Daar ik, dat? Ik voel mijn hart stoppen ik kloppen. Ja, ik zweer het u. He. Het weigerde verder een dienst en het kon mij niet schelen. Ik zonk weg met een glimlach. Merci, lieve heer, Merci. Alles is beter dan deze pijn aan ah, mijn uh, kringspier, Maar ja. Hoe gaat dat dan? He? Ze, ze hebben ze me dan uh, elektrische schokken gegeven. En met twee van die strijkeizers. En uh, ze, ze, hartmassage, bijna met zwevende rib gebroken. En uh, ze hebben op mij ingepraat. Over, over mijn Roger, over mijn kroost. Over, over het gezin van Pamel dat we aan het waren. De enige klassieker in de Vlaamse theaterliteratuur. Dat ik Daud mocht spelen. Daud, dat is een heel dankbare rol.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 Groeit na jouw gat ook jouw oogdicht? Hè? <lacht> misschien misschien, misschien nou, heb, je al, heb je al bladen op uw oogbal van te veel te knipogen naar uw publiek bij het groeten na het gezin van Amel. Tot ze uh, met opgeheven hoofd weer thuis komt van een bezoekje aan haar oogarts. Nog nooit heeft hier een brave mens zoiets. Gelezen, hè? of zelfs maar meegemaakt of gehoord van collega's. Nog nooit. Er was, vraag mij niet hoe, een, een zaadje van een aardbei terechtgekomen in het putteken van mijn oog. En wat dat lekker warm en vochtig is. En dat hij daar wortel geschoven. Effectief, effectief, die, die, die scheutjes die stonden al op punt om met een oogappel binnen te dringen. Maar, en dat was al leven al geweest.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 Schiet me daar in een Franse kolere, badass! Mijn arm stopt met kloppen. Ja, ik zweer het he. Ik zweer het Ja, ik kan, ik kan er niet tegen. He. Tegen onrecht en, en oplichterij en zo. He. Wel, hè? He. Ze hebben, ze, ze hebben zijn heel een hele kliniek overhoop kunnen zetten voor mij. Ja hoor. Ze hebben me met pet en al naar een intensive care mogen rijden. Drie verdiepingen hoger, hè? Lift in, lift uit. Ze waren een verdieping verkeerd. Twee lift in, lift uit. He. We elektrische schokken met die strijkijzers, hartmassage. Bijna mijn andere zwevende rib gebroken. Uh, uh, een uur op praten, al vijf. Hiel hun dagschema in de war. Alleen zeggen ze, achteraf, hè, uh, dat, dat, dat, dat, hebben we, dat hebben we nooit meegemaakt. Een hartstilstand na een kijkoperatie aan een knie. Ik had u nogthans gewaarschuwd, zeg ik. Waarom dat dus die jonge, jonge uh, kniesheer, die gangster met zijn stethoscoop... die komt nonchalant op mijn kamer binnengewandeld. Zogenaamd om zich te excuseren. Hè? Luister, ik, ik roep niet rap. Nu, ik roep niet rap. echt. R roepen, ik doe dat niet, maar nu ik ben ik beginnen roepen. Hè. Mijn kamer uit, schone manier En wees blij dat ik niet genoeg geld bezit. Ik procedeerde nu anders het haar van uw kop.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 Een, een moedertaal eet niet voor niets moedertaal. Een vaderland iets voor niets, maar vaderland. Uit, uit dat tweede kan men verhuizen, desnoods naar de andere kant van de wereld. Dat eerste raakt men nooit kwijt, dacht ik toch. Tot ik voor mijn ogen mijn moeder haar taal zag verliezen. En die van mij daarbij. En sinds die dag ben ik ook zelf met verstomming geslagen. Ik mag schrijven wat ik wil